De financiële mallenmolen van Ivar Kruger, de Luciferskoning. Een hoorspel in twee delen door Rob Gerard. Er een toneelstuk van de Zweedse schrijvers Jan Berkwiest en Hans Bendrik. Tweede deel, ondergang van een bouwmeester. De koersen blijven zakken, zakken, verder zakken. Er is geen herstel. Ik zie een kluwe van hopige mens. Een ware paniek. Alles keldert. Bankaandelen. Industriële aandelen. Beleggingscertificaat. Zelfs de aandelen van de wapenindustrie. Luisteraars, er worden elke seconde miljoenen verloren. Hoe zou het met de koffieaandelen staan? Ik kreeg net een telegram van de firma. In verband met katastrofale daling aandelen koffie Biggie. worden de rechtstreekse uitzendingen, beurskoersen Door Jack Dillon. Bestaakt. Nou, wat, wat heb ik jullie gezegd? De machine is in beweging. <laughs> 1929, beurskracht in New York. Alle beurzen van Europa worden meegesleept. De chaos is compleet. Honderdduizenden komen tot de bedelstaf. Ook die andere Ivar, Ivar Karlsson. Een eenvoudige houthakker die zorgde voor het materiaal waarvan lucifers worden gemaakt. Zijn spaargeld voor de oude dag verdween. We zouden u ook zijn geschiedenis kunnen vertellen. Maar zou dat even interessant zijn? Waren het niet altijd alleen maar de paar grootte der aarde die geschiedenis maakten? Zelfs als er aan hun grootheid twijfel kon bestaan? En die ene grootte over wie wij het hebben bleef onverzacht. Ivar Kruger. Ik heb al eerder gezegd. Ons kan niets gebeuren. Maar we zullen het toch wat aan moeten doen. De lening die we nog net op de Amerikaanse markt brachten is voltekend. Ondanks alles is het vertrouwen in ons ongeschokt. Kom nou, Ivar. We hebben van die lening toch een groot deel voor onze eigen rekening moeten nemen. Niet belangrijk. Wel belangrijk is dat ik Hitler op korte termijn aan de macht zie komen. Dat zijt politieke onrust in Europa. Wat ons alleen maar nieuwe mogelijkheden biedt. Door tijd dat ik eens naar Italië ga. In het geheim dan toch? Allicht... Ah, ik riskeer geen nadigheid met Frankrijk... zolang het van Mussolini niets wil weten. Signor Kruger, welkom. Il duce. Ik verwacht u minister van Financiën... Masconi te ontmoeten. Ik wilde u de eer gunnen... om mij persoonlijk kennis te maken. Een grote eer. Ja, is dat op zo'n... Uh... Al bent u dan niet meer dan de keizer van de Lucifers. U bent toch ook een groot man. Feitelijk zou je kunnen zeggen dat wij twee op het ogenblik... de reuzen van Europa zijn. Maar ik ben er dan ook van overtuigd dat wij elkaar zullen begrijpen. U vlijgt me. Alleen één ding begrijp ik niet. Dat u Frankrijk steunt. Een volk met weinig ideeën, maar veel regeringen. Uit principe bemoei ik me nooit met politiek. Ik bepaal me tot eenvoudige dingen, zoals Lucifers. Als iedereen zo verstandig was... Maar laten we onze stemming niet beduiven door over Frankrijk te spreken. Laten we over Italië praten. Wij hebben als... Tutto, tutto. Een geniale ideologie, intelligentie, kracht, een goed klimaat. Alleen van dat minderwaardige geld hebben we een beetje te weinig. En we stellen u graag in de gelegenheid om ons te helpen dat kleine schoonheidsfoutje weg te werken. Zeer vereerd. Wat heeft Frankrijk u te bieden? Een paar ridderorden misschien, snuisterijen. Maar wij zouden ons Colosseum kunnen herdopen in Arena di Kruger. Goed idee, hè? Ik zal meer dan tevreden zijn met de Lucifer. Geweldig. Het is in ons gezegd en gezwegen, het valt niet mee om een land te besturen waar de Lucifers zo slecht zijn. Of ze breken af, of ze willen niet branden. Dat ongemak zal ik graag verhelpen. Dan heet ik uit naam van het gehele Italiaanse volk de Zweedse Lucifer. Van harte welkom. Dank u. Ach, het moet wel een opluchting voor u zijn om zaken met ons te doen. Hè? Al dat waar met die democratieën. Ach, wankele landen zonder toekomst. Alleen aan mijn navolger in Duitsland beleef ik plezier. wij de jongen die me regelmatig om raad vraagt. Maar eerlijk gezegd geloof ik niet dat het Duitse volk intelligent genoeg is... om de werkelijke betekenis van het fascisme te begrijpen. De Germanen zijn nou eenmaal zo botter dan de Romanen. De Zweden uitgezonderd natuurlijk. Maar voor de rest is alles ten noorden van de Alpen, niet veel zaaks. De toekomst van Europa zal steunen op de Italiaanse laars. Houdt u daar rekening mee? Ha, voortreffelijk beeld, hè? Daar was ik nog niet eerder opgekomen. Zal ik gebruiken mijn volgende toespraak? Om tot de lucifers terug te keren. Dat heeft u me niet kwalijk, mijn gedachten waren af. Op hoeveel schatten we het monopolie? U doet toch een redelijk bot, niet? Ik heb nogal wat nodig voor mijn vloot. Een zeer redelijk bot. Alleen wou ik graag dat onze zaken geheim bleven. Dat er gaat niets boven geheime afspraken. U wilt de Fransen bij de neus nemen, hè? <laughs> U bent werkelijk geniaal. Maar kunnen we onze zaken wel regelen... zonder dat de publieke opinie hierin gemengd wordt? Natuurlijk. Dat is mijn specialiteit. We werken met stroommannen en codes via een Zwitserse bank. Maar uw minister van Financiën... Oh, die moeten we er zeker buiten houden. Die vertrouw ik niet. Maar laten we het nou eens hebben over de omvang van de fondsen. Zomer 1930. Ibar, de kas is leeg. Die is in de loop der jaren al zo vaak leeg geweest. Ja, jawel, maar we hebben elk jaar hogere bedragen geleend. En we moeten elke maand meer aan aflossingen en rente betalen. Er moet geld komen, direct. Ga dan naar de Duitse Rijksbank. Die geeft ons dit jaar geen nieuwe kredieten meer. De Bank van Scandinavië dan? Die wil deugdelijke garanties voor de toegezegde lening. Oh, maar dat is toch geen reden om in de put te zitten? Laat ik jullie vertellen dat ik hier in Zweden net een goudmijn heb ontdekt. Een goudmijn? Nou ja, bij wijze van spreken. We richten een maatschappij op... tot exploitatie van Zweedse mijnen. De, de bollier. We geven aandelen uit... en onze geldkist is weer vol. Als die aandelen kopers vinden. Bovendien heb ik zo goed als... de beschikking over 21 miljoen pond... aan Italiaanse obligaties. Wat versta je onder zo goed als? Nou ja, er moeten alleen nog een paar formaliteiten worden vervuld. Ivar, we hebben precies één maand om 40 miljoen bij elkaar te krijgen. En in heel Europa is er geen bank meer die ons nog wil lenen. Ik begin genoeg te krijgen van Europa. Er is maar één land waar ze, ondanks de crisis, bereid zijn om geld te steken in een goede zaak. En ik heb de beste zaak ter wereld. Je wilt dus weer naar Amerika? Ja. Ga je met me mee, mijn jonge vriend? Jullie beiden kunnen dan wel volgen. Graag. Heerlijk die prikkelende lucht van de onbegrensde mogelijkheden weer op te snuiven. Ja, een lucht zonder al die Europese bacillen. En nu eerst naar president Hoover. Denk je dat hij ontvangt? Natuurlijk, dat heeft hij al vaker gedaan. Wij zijn allebei ingenieurs die wat groots hebben bereikt. Mijn beste Mr. Kruger, welkom op het Witte Huis. Waarschijnlijk zal ik het binnenkort het Grijze Huis moeten noemen. Want het lukt mij zelfs niet kredieten te krijgen om de gevels te laten schoonmaken. Die crisis is gauw genoeg voorbij, meneer de president. Dat geloof u dus ook. Ik heb al zo vaak gezegd dat de welvaart om een hoekje staat te wachten. Maar overtuig de oppositie daar maar eens van, vooral die Roosevelt. En het volk begint te twijfelen aan ons axioma dat de welvaart van de hogere klasse automatisch die van de lagere bevordert. Verlaag uw douanetarieven en de welvaart wordt herboren. Wat denkt u dat de industrie daarvan zou zeggen? Zes miljoen werkelozen hebben we nu al. Het waren er één miljoen toen ik gekozen werd. En de mensen die het weten kunnen zeggen dat het er wel veertien kunnen worden in het rijkste land der wereld. Stelt u zich voor. Welke fout hebben wij gemaakt, Kruger? 2000 banken failliet. En 5000 staan aan de rand van een bankroet. Dat ik dit allemaal beleven moet. Zeg nou zo. Elke Amerikaanse jongen droomt er toch van president te worden. Ik ben het geworden. Maar tot welke prijs? Ik had het beter kunnen proberen. Het lucifers. Kom, kom, kom. Het komt allemaal wel goed. Wacht hier. Hier, hier hebt u mijn zak. Dank u. Heel erg vriendelijk. Dank u wel. En belooft u me? Niemand iets te vertellen over mijn emoties. De Amerikanen houden van een stoere, niet van een grienende president. Het blijft strikt onder ons. Als ik u nog eens van dienst kan zijn, nu moet ik naar de persconferentie. Kan ik betere tijden aankondigen? Dat moet u zeker doen met klem. Dat heeft altijd zijn uitwerking bij de pers. De president kan dus niets voor je doen. Nee. Waar was jij intussen? Op de beurs. Met een nerveuze boel. Ze hebben er hard een psychiater nodig. Zijn niet alleen? Oh ja. Morgan heeft naar je gevraagd. Ah. Blijkbaar is hij dus zover. Hoe bedoel je? Je weet toch dat ik een maand of zes geleden heb toegestemd in een fusie tussen zijn telefoonmaatschappijtje en onze LM Eriksson. Mm -hmm. Dat heeft ons toen een voorschot van 11 miljoen opgebracht. Precies. Maar ik heb ook nog recht op een pakket aandelen van de internationale telefoon. Waar Beem de Scepter zwaait, maar waar Morgan met een massa geld in zit. En je denkt dus dat hij je nu die aandelen uit die Team wil overdragen? Ja. En wat meer is, ik denk dat we behoorlijk wat geld op die aandelen kunnen krijgen. Wees voorzichtig, Iwar. Morgan is zo glad als een aal. Ook een aal wordt kopschuw. Als jij mijn lucifer voor zijn neus houdt. Laat die lucifer dan maar bij tijds vallen. Anders kon je je vingers wel eens branden. Kolonel Beem. Ik dacht Mr. Morgan hier te vinden. Die is verhinderd. Maar het zal met mij ook wel gaan. Ik ben anders niet gewend op het tussenpersoon. Mr. Kruger... U hebt ons zes maanden geleden verteld dat er bij LME Ericsson vijf en half miljoen aan kasgeld en bankkonto aanwezig was. Daarop was onze participatie met elf miljoen gebaseerd. Maar onze verificateur in Stockholm bericht ons dat de LME geen cent bezit en dat uw firma alleen maar schulden heeft. Dat moet een vergissing zijn. Een onjuiste vertaling van de Zweedse tekst. Aan de Zweedse tekst heb ik maar één. U bluft alleen. Ik eis onmiddellijk annulering van de fusie en terugbetaling van de 11 miljoen. Dan zou ik toch eerst contact met mijn banken moeten opnemen. Vandaag is het vrijdag. Ik geef u de tijd tot dinsdagmorgen. Onmogelijk. In dat geval zullen we de justitie inschakelen. Ik groet u. 4 miljoen voor morgen. 4 miljoen voor de handelsbank. Anderhalf miljoen aan rente. Hoe komen we dinsdag aan 16 miljoen? Waar is Ivar? Hij moet iets doen. Hij is gaan rusten. Hij was doodmoe. Rusten? Alleen een van zijn geniale ideeën kan ons nog redden. Ivar, wakker worden. Ivar. Huh? Waar ben ik? Bij je vrienden. Ik heb geen vrienden meer. Herhaal, kom tot jezelf. Doe iets. Anders is het keizerrijk van de Lucifers binnen een week in elkaar gezakt. En dan sleept het half Europa mee. Ik heb genoeg van geld, genoeg van zaken, genoeg van Lucifers. Nonsens. Wat kunnen we doen? De boliden verkopen. Daar rust een loodzware hypotheken op. De cellulose Er zijn geen kopers meer van cellulose. De Italiaanse obligaties. Ik, nee, nee. Ik heb beloofd daar niet aan te komen. Zijn die obligaties wel echt, Ivar? Huh? Ja, he, he, natuurlijk. Maar Wat wil je dan dat we doen? Ga fondsen zoeken in Europa. Waar dan wel? In de landen waar we hebben geleend. Hoeveel was het bij elkaar? 600 miljoen. En hoeveel hebben ze terugbetaald? Nog geen vijfde. Als ons maar de helft van het resterende terugbetalen... dan zouden we sterker staan dan ooit. Waarom doen ze dat niet? De meesten hebben hun betalingen moeten staken, Ivar. Dan blijft ons niets anders over dan dat ook te doen. Uh, voor ons betekent dat de ondergang. Wij zijn alleen maar een particuliere onderneming. De cijfers tollen door mijn hoofd. Ponden, dollars, kronen, aandelen, obligaties. Er zit een heel wereldrijk in het hoofd van mij... Als jullie juist wisten hoe je, je daarbij voelt. Maar goed, ik zal niet bij de pakken gaan neerzitten. Nog niet. Ik zal proberen morgen te paaien. Hij heeft er geen enkel belang bij ons te klaken. Een uitstel van een half jaar en de crisis is voorbij. Goed, dank, Nu herken ik je weer. Intussen ga jij terug naar Europa, mijn oude vriend. Neem bij de Zweedse banken op zoveel als je maar krijgen kunt. En als dat niet genoeg is, ga je naar de Duitse Rijksbank. Vooruit, schiet op. Dit is een bevel was zit in moeilijkheden De Scandinavische kredietbank moet hem helpen Wij kunnen niets meer doen Weet u hoeveel hij ons al schuldig is? Nee. 300 miljoen kronen op de kop af. 300 miljoen? Ja. En als we ze niet gauw terugkrijgen, is het met ons gedaan. Als Ivar vanmiddag om vijf uur geen 16 miljoen dollar heeft, is het met hem gedaan. En met heel Zweden. Maar, maar ik had geen idee dat het zo ernstig was. Kom mee naar de Riksbank. Vlug! Het spijt me, wij hebben niet het recht om 16 miljoen dollar te forteren zonder preadvies. Waarom springen de particuliere banken niet bij? Wij zijn daartoe bereid en de Hansbank ook. Kan de Riksbank geen machtiging krijgen? Dat moet de regering beslissen. Schakelt u minister-president Ekman dan in? We kunnen het proberen. Maakt u het kort. Ik moet me voorbereiden op de verkiezingen. Die moeite kunt u zich besparen als het rijk van de Lucifers in elkaar is gestort. In elkaar gestort? Om welk bedrag gaat het? Om 16 miljoen dollar. En hoe hoog is de schuld aan de Riksbank? 300 miljoen kronen. Ah. Zullen we in elk geval iets moeten doen. Goed, als de particuliere banken zonder uitzondering meewerken... ...neemt de Rieksbank de helft voor de rekening. Dan krijgen we het wel rond. En nog één ding. De staat doet mee op voorwaarde dat ze alle boeken van Kruger en Toon mag controleren. Er moet eindelijk eens paal en perk worden gesteld aan de geruchten... ...die omtrent die onderneming de ronde doen. En, wat zei morgen, Iwaar? Zes maanden uitstel. Als ik dan niet betaal, vernietigt hij me. Maar als over zes maanden de crisis afgelopen is, zullen we nog wel eens zien wie wie vernietigt. Ja? Een telegram uit Stockholm. Eindelijk. Alles geregeld. de 16 miljoen dollar naar New York. Groeten van de minister-president Iwaar! We zijn gered! Ja. Er is nog weer plaats voor Europa. We hebben nu een kleinigheid in Parijs af te handelen. We gaan een nieuwe tijd tegemoet. De hele wereld lacht ons tegen. En we zullen zorgen dat ze weer zingt en danst. De Zweedse Ringbank vraagt waar onze deviezen geplaatst zijn. Waar ze geplaatst horen te zijn. Waar ze geplaatst horen te zijn. De Scandinavische bank vraagt waar onze Duitse obligaties zitten. In de kluizen van de Deutsche Union in Berlijn. Hallo, in de kluizen van de Deutsche Union in Berlijn. Hoe zijn ze er niet? Dan zijn ze onderweg. Ze zijn onderweg. Imco vraagt of we hypotheek hebben genomen op de Canadese wouden. Nooit van ons leven. Nooit van ons leven. De beheerder van de bolier vraagt van wie die maatschappij nu eigenlijk is. Voor de helft van ons, voor de helft van de Zweedse Riksbank en voor de rest van de Amerikaanse bank. 50-50 van de Riksbanken van ons. Voor de rest van de Amerikaanse bank. Kan dat niet? En of dat kan? Een commissie heeft de boeken van kruger gecontroleerd. Ze zeggen dat die niet kloppen. Vertel ze maar dat ze zullen uitleggen zodra IWA terug is. Kruger belt u terug. Hallo? Hallo, jevrouw? Jevrouw, wilt u zo vriendelijk zijn om verder geen gesprekken door te geven? Zegt u mij dat we voor de rest van de dag gesloten zijn? Oh, grote genade. Tien dagen lang doen we al niet anders dan vragen beantwoorden. Noem je dat beantwoorden? Alleen iwa kent de juiste antwoorden. Nou, kijk eens aan. Daar is hij dan. Eindelijk. Blij jullie weer te zien, mijn vrienden. Welkom in Parijs. Hoe is het met je? Moeg, moeg en nog eens moe. Je kunt niet vermoeider zijn dan wij. De Rieksbank is begonnen met de controle van onze boeken. Ze zeggen dat het een dolhof is waar we zonder jou niet uitkomen. Dat regelen we dan wel. We worden oversteld met vragen. We hebben geen zinnig antwoord op kunnen geven. Weten we weten vrijwel niets. Hoe zit het bijvoorbeeld met die Italiaanse obligaties? Kunnen we daarmee voor de dag komen? Zodra de crisis afgelopen de is. De hele wereld vraagt om uitleg. Je moet je kaarten op tafel leggen, Ibar. Dat doe ik toch. Nee, nee, nee, nee. Jij houdt dingen verborgen. Zelfs voor ons. Zeg ons de waarheid. De waarheid is dat ik mijn nek niet breken zal. Je gelooft dus nog altijd dat we het hebben. Dat geloof ik niet. Dat weet ik zeker. Ik beschik over bronnen waar jullie zelfs niet van gedroomd hebben. Op het ogenblik lijkt het anders meer op een nachtberry. Mijn beste vrienden, wij gaan schitterende tijden tegemoet. Je praat niet met Hoever, Iwa. Ik weet wat ik heb. Maar alle anderen twijfelen daaraan. Ook wij, je naaste medewerker. Dachten jullie soms dat men een wereldwijd gronden kan richten, alleen maar door de speciale strategieën van te ontdekken? In elk geval ben je nu toch verplicht die strategie uit de doeken te doen. Goed, goed. Ik zal mijn kaart op tafel leggen. Ik ben zo machtig dat niemand mij ten val kan brengen. Anderen zullen omvertuimelen. Heel Wall Street zal in de afgrond storten. En de gevangenissen zullen uitpuilen van de speculante bes. Ja, ik ben de machtigste van allemaal. En ik zal een wereld scheppen waarin elk mens gelukkig kan zijn. Behalve mijn vijanden. Die breng ik voor het tribunale En de mensen zullen hun gezicht bedekken als ze erachter komen door wat voor schurken ze geregeerd zijn. Iedereen zal mij dankbaar wezen. Iedereen zal mij volgen. Ik zal de gids zijn van alle verdrukten. De grote banken zullen in vlammen opgaan. Het zal een wereldbrand worden. En daarna bouwen we een vrije economie op. Ik sta ervoor klaar. Roep dus alle verdrukten op. En ik, ik zal ze leiden. Dat is volkomen overstuur. En als hij nou eens gelijk heeft... Dat zou de eerste keer niet zijn. Als hij nou eens werkelijk zijn beste kaarten gaat uitspelen... Die zitten niet meer in het spel. We zullen het morgen wel zien. Maar ik vrees het ergst. Meneer Wenst? Een gevolg. Dan heb ik hier een automatisch model. Browning, kaliber 7,65. Te klein. Uh, dan zal deze Browning 9 mm u beter bevallen. Een voortreffelijk wapen. Goed, ik neem deze. Hoeveel kogels wenst meneer? Geeft u me maar een doosje. Mag ik u wel om uw naam en adres verzoeken? Een formaliteit. Eva Kruger, Avenue Victor Emmanuel V., derde verdieping. Dat is dan 328 van bij elkaar. Dank u. En graag tot ziens. Wat is het? Wie is hij? Een vriend. Wat wilt u? We komen u een cadeautje brengen. Huh? Wat, wat voor een cadeautje? revolver. Tien minuten geleden gekocht. Op uw naam. Waarom? We komen u uitnodigen voor een uitstapje. Ik heb geen tijd voor uitstapjes. U zult een verdomde hoop tijd krijgen. Gaat u weer op uw bed liggen? Nee. Nee. Dat doe ik zeker niet. Oh ja oh, oh. Nee! Help eens even. Laat hem eerst op het bed moeten leggen. En daarna had je pas moeten schieten. vanwege het onderzoek. Er komt geen onderzoek. Daar heeft de baas voor gezorgd. Laten we dan nou maar weggaan. Ja, even nog. Ik zal dat boek op zijn nachtkastje leggen. Wat is er voor een boek? Zijn levensgeschiedenis. Vertelt er een zekere Ilja Ehrenburg. En hoe eindigt dit? Met zelfmoord in een Parijse kamer. Kibbelwassen. Heb Zo hebben ze het met de mensen verteld. Nou, goede reis, knap. Zit u weer op. Geef me eens een litje voor mijn sigaar. Wat was de werkelijkheid? Het gebeurde in de wapenwinkel of dat in Krugers slaapvertrek. Pleegde hij zelfmoord? Of werd hij neergeschoten op last van zijn vijanden? Niemand weet het. En niemand zal het ooit weten. In elk geval was er inderdaad geen onderzoek. Wel vreemd. En ook weer niet zo vreemd. In die tijd van moord en zelfmoord. Alleen al in de Verenigde Staten, denk aan elke poon... ...werden meer dan 300 economische moorden gepleegd. En wat de zelfmoorden betreft? De schoenenkoning Batja was Kruger een paar jaar eerder voorgegaan. En in 1930 loeg Eastman de stichter van Kodak fabrieken, de hand aan zichzelf. Hoe dan ook... 1932. Kruger Stier. 52 jaar oud. De held van Zweden, die zijn land tot een grote mogendheid had gemaakt voor korte tijd, was dood. De mensen lopen te huilen in de straten. Alle Krugerfondsen starten in één op de New Yorkse bus. Parijs volgt. Londen, Amsterdam, Wenen en Berlijn. De burger is zijn spaargeld kwijt. De Scandinavische bank dreigt bankroet te gaan. Hij vraagt de staat een lening van 215 miljoen. Heftige reacties in het parlement. Meneer de voorzitter. Het woord is aan de geachte afgeverde Tsielboom. De catastrofe waar het hier om gaat heeft duizenden geruineerd. Nu zijn er die beweren dat als men speculeert men rekening moet houden met dergelijke risico's. En dat we die mensen dus niet hoeven te helpen. Maar blijkbaar moeten we wel de aandeelhouders van een grote bank te hulp snellen. Het gaat mij wat te ver om een dergelijk voorstel te steunen. Ja, de Meneer de voorzitter. Het woord is aan de gacht afgevaardigde per Hansen. Hansson. Jarenlang heeft men ons Ivar Kruger voorgehouden... als een lichtend voorbeeld van het particuliere initiatief. Nu staat ons land aan de rand van de afgrond. Onder een socialistisch bewind zou zoiets nooit gebeurd zijn. Daarom acht ik onder de huidige omstandigheden... een regeringswisseling dringend noodzakelijk. De ineenstorting van het kruger Maar de bank kreeg haar geld. Waardoor ze vandaag de dag nog bestaat. En Hansson kreeg zijn zin. Uit onze onderzoekingen is overduidelijk gebleken... dat minister-president Eekman steekpenningen heeft aangenomen... toen hij zijn fiat gaf aan de lening van 16 miljoen. Eekman moest aftreden. Per Albin Hansson volgde hem op. Wat het begin betekende van het lange socialistische bewind in Zweden. Intussen was een commissie van onderzoek druk bezig de trust te inventariseren. Dat ging ongeveer zo. Oh, oh, oh, wat een warboe. Daar komt geen zinnig mens meer uit. Dus wij zeker niet. Kijk dit eens. Wat zijn dat dan? Italiaanse obligaties. Vals natuurlijk. Dat ziet zelfs als een kind. Maar hij heeft ze niet gebruikt. Dus kunnen we hem niet van misdadigheid beschuldigen. Maak je niet druk om zo'n kleinigheid. Als hij frauduleuze bedoelingen had gehad... zou hij ze beter hebben laten namaken. Daarom zeggen we ook alleen... Dat we valse obligaties gevonden hebben? Als we speelgoedgeld hadden ontdekt, zouden we hem dan ook beschuldigen? Jij begrijpt ook niets. Nou, wat doen we? Ik zie in de hele zaak geen gat meer. Dan laten we de hele boel failliet verklaren. En. We geven een verklaring uit dat we in zaken de affaire Kruger... de pijnlijke plicht hebben te concluderen... dat er sprake is van verduisteringen van boekhoudkundige documenten... van vervalsing van de winst- en verliesrekening... van een sterk geflatteerde opgave van de kastpositie... van dubbele boekingen... van vervalsing van Italiaanse obligaties. Bravo. Alleen dat pijnlijke plicht zou ik maar schappen. Zoals je wilt. In elk geval dus verklaren wij de zaak failliet. Hier moet je wezen, mensen. Hier moet je zijn. Wie nog een beetje geld heeft, kan nu zijn slag slaan. De halve economie gaat onder de hamer. Hier worden effecten met een toekomst verkocht tegen belachelijke prijzen. Stop! Dat is waanzin. Aarzel niet. Besteed je laatste euro. Als je geduld hebt, krijg je er duizenden voor terug. Stop daarmee! Jullie maken het trust kapot... En haar waarde schuilt juist in haar totaliteit. Stilte! Reorganiseer het concern. En er hoeft geen sprake te zijn van een faillissement. Niemand vraagt om uw mening, meneer. Verkoop de aandelenboelieden tegen de intrinsieke waarde. En er is genoeg geld om alle schulden te betalen. Verdwijnt u toch, meneer? U hindert me. Hier moet je zijn, hier moet je wezen. We hebben banken, mijnen, bouden, telefoonmaatschappijen. Wat je maar wilt en alles moet weg. Weg! Weg! Weg de hele rotzooi. Tegen elke prijs. De boelieden. Juist de boelieden. De staat wil er 300 miljoen voor betalen. Maar wij verkopen niet onderhands. Gelijke kansen voor iedereen. De lijfspreuk van onze nieuwe socialistische minister-president. Geen konkele voetjes meer. Iedereen kan bieden. Nou, vooruit. De boelieden. Wie biedt? 150 oh, miljoen. Noem ik nog eens een bot. Maar ze zijn veel meer waard. Wie biedt er meer dan 150 miljoen? Niemand. Eenmaal. Andermaal. U hebt ze. Volgend object. Een Luciferfabriek in Tsjechoslowakije. Wie zet in? Twee kronen. <laughs> Twee kronen, dat is niet te veel. Ik zal maar met duizend beginnen. Want wie kan er nou zonder lucifers? Twee kronen geboden. Wie meer? Niemand? Nou, vooruit dan maar. Twee kronen. Eenmaal. Andermaal. Toegewezen. U kunt er voortaan de brand in steken. Hier moet je wezen, mensen. Hier moet je zijn. Kom dichterbij, want we krijgen nog veel meer. De LM Ericsson, De celluloose. De internationale telefoon en telegraaf. Oftewel de ITT, de Zweedse Lucifersmaatschappij. Alles moet weg, tegen welke prijs dan ook. We breken het Kruger tijdperk grondig af. Wat hier gebeurt is pure krankzinnigheid. Een wereldconcern, gooi niet voor de wolven. De wolven? Meneer is niet complimenteus. Maar beste mensen, ik beschouw u anders, als eerlijke kopers. En ik kan u de verzekering geven... ...dat u geen spijt zult hebben van uw koop. Ik durf te beweren dat al die maatschappijen... ...over 50 jaar nog op de koerslijsten van de beurzen zullen staan. Een heel wat hoger genoteerd dan u ervoor betaalt. Grijp dus uw kans, mensen. We moeten opschieten. Er is nog meer te doen dan het groot kapitaal te nekken. Mensen, mensen, mensen, kom en biedt... ...de ITT, 50 miljoen... Verkocht, niet zaneke. Ik accepteer elk eerste bod. Cellulose, LME. Daar gaan we mensen. Grijp je kans. Het levenswerk van Kruger moet om zeep gebracht. Nou, dat was het dan mensen. De Kruger is Ja, Tja, dat was het dan jou? Ja. En bedankt voor de moeite. Het wachten is nu op onze prof van de Economische Hogeschool om commentaar te leveren. Kom je erbij, Rob? Nou, ik heb eerst nog een en hier in de controlekamer te doen. Begin ik niet maar vast. Ik weet wel zo ongeveer wat hij gaat vertellen. Oh, dat zullen je hem hebben. Dag professor, welkom in de studio. Goedemiddag. Ik ben Robert Zoberts. Ja. Goedemiddag. Mag ik u even voorstellen aan de spelers? Ja. Dit zijn de drie heren die de vrienden vertolkten en ook de mannelijke commentaarstemmen deden. Jaap Hoogstraten, Willy Ruis, Professor. Professor. Ah. Dit is onze enige vrouwelijke medewerker, Corrie van der Linden. ook een commentaarstem en de wapenverkoopster. Dan Johan Reynolds, die Mussolini en een van de gangsters speelde. Paul Deen, die Hoever, afgevaardigde Cheerbomb en een van de bankdirecteuren vertolkte. Oh. Dan hier Peter Arians, dat is kolonel Beem, de andere gangster, Eekman en de voorzitter van het parlement. Hoe maakt u het? En dan hier uh, Rudy Valkenhagen, die de vendumeester, afgeveiligde Hansson en een van de bankdirecteuren van zijn rekening. Oof. Komt u bij ons zitten aan de Gaat. grote tafel, dat is gezellig. U hebt de uitzending van ons hoorspel gevolgd in de afluisterkamer? Inderdaad, <coughs> en zonder mijn woord te laten ontgaan. Nou, dan zou ik om te beginnen graag willen weten of u de uitzending als zodanig hebt kunnen waarderen. Oh ja, zeer zeker. Ik kan me levendig indenken dat Berkwist en Bendrik juist nu in Zweden de Kruger-episode hebben opgehaald. En dat hun stuk ook al in andere landen zoals Frankrijk en Amerika gespeeld wordt. Er zijn immers zoveel parallellen tussen toen en nu. Ook onze wereld is economisch en sociaal nogal chaotisch, nietwaar? Het vertelt ons hoorspel de zuivere waarheid omtrent Kruger. Nou, in grote trekken wel. Maar ja, wat is de waarheid? Ja, ja. Bovendien heeft een waarheid de neiging om in vijftig jaar nogal wat te veranderen. Ja, Niet vergeten, de talrijke zaken het Kruger-concern betreffend nog altijd niet zijn opgelost. En dan moeten we het schrijvers vergeven als hun fantasie ook een beetje aan het werk zetten. Ja, ja. ja ik bedoel eigenlijk, met Mussolini nou. Hm? Heeft het gesprek met hem ooit gehad? Dan heeft Kruger hem werkelijk geholpen. Ja, daar hebt u nu een van die twijfel gevallen. Sommigen beweren van niet. Maar de Fransen hebben altijd volgehouden dat Mussolini... zijn vloot heeft uitgebreid het geld van Kruger. Kruger was financier, geen politicus. Mussolini en Stalin waren hem even lief als Hoover en Poincaré. Was hij een uh, falsaris? Morgan heeft hij toch bedrogen? Tja, een kat die nood doet rare sprongen maar ik geloof dat we hem vooral moeten zien als een product van zijn tijd. Die tijd stuurde hem naar boven, om hem vervolgens te vernietigen. De principes volgens welke hij werkte waren volkomen juist en trouwens niet nieuw. Ze waren al toegepast door de kanotekoning Zagaroff, door Nobels Dynamitrus, door de ons welbekende Leverseemaatschappij en door de IG Farben in Duitsland, om er maar een paar op mijn hoofd op te noemen. Maar Kruger bouwde voor het eerst een wereldomspannen bedrijf. Hij was met recht een bouwmeester, niet alleen in zijn oorspronkelijke vak. In elk geval een man van formaat. Maar uiteindelijk is hij niet geslaagd. Nee, omdat voor zijn tijd zijn acties te gecompliceerd waren geworden en omdat anderen hun verplichtingen tegenover hem niet nakwamen. Maar werken volgens precies dezelfde principes als hij, zijn anderen na hem... die in gunstige omstandigheden zaten, wel geslaagd. Zou u daar ook een paar voorbeelden van kunnen noemen, professor? Ja, professor, dat wilde ik ook net vragen. Nou, van 1928 tot 1960, meer dan 30 jaar dus... beheerste het internationale oliekartel... dat uit zeven grote maatschappijen bestond, de wereldmarkt. De ITT, daar had die vendumeester maar gelijk in, meneer Valkenhagen is uitgegroeid tot een wereldomspannende organisatie met 265 dochtermaatschappijen. U hebt nog niet lang geleden kunnen lezen dat men haar ervan verdacht zich ook met politieke zaken te bemoeien. Bescheiden van omvang, maar minste onderschatten zijn bijvoorbeeld Ford Motor Company, de General Electric, de Standard Oil en niet te vergeten onze eigen Unilever en het Philips-concern. Ja, ja. Maar u had het net over de politieke bemoeien van de ITT schuilt er werkelijke gevaren in de multinationals? Ja, dat wordt verschillend bekeken. Ze kunnen een economische zegen zijn voor het land van vestiging. Maar internationaal bezien is het een feit dat deze ondernemingen meester zijn over twee derde van het wereldkapitaal. Natuurlijk met het zwaartepunt op Amerika. En een economische macht kan een politieke macht worden. Daar hoef ik u geen voorbeeld van te geven. Maar ja, aan de andere kant geldt dat niet minder voor de staatsbedrijven... van totalitair of socialistisch regeerde landen. Dat is u ook wel bekend. Hè? Mm -hmm. Ik speelde een van de gangsters, professor. Weet men intussen hoe Kruger gestorven is? Nee, nog altijd niet. als het vliegtuigongeluk is opgelost... waarbij kort geleden de petroleummagnaat Matteo om het leven kwam. Oh, ja. We weten alleen dat hij grote moeilijkheden had met andere olieconcerns. U ziet, er is in die vijftig jaren de wereld niet zoveel veranderd. Nee. Dan komen we nu tot de twee belangrijkste vragen. Wat hebben de schrijvers, de luisteraars, speciaal willen zeggen... en kan wat we gespeeld hebben vandaag de dag opnieuw gebeuren? Ja, er bestaat een verband tussen die twee vragen. Wat de eerste betreft... het kopen van aandelen is al lang niet meer aan speculanten voorbehouden. Maar men probeert het de laatste jaren sterk te populariseren. Er wordt gesproken van vergoedingen voor arbeid in de vorm van aandelen... En in Zweden is zelfs een maatschappij opgericht die zich ten doel stelt aandelen te plaatsen onder de arbeiders. Een maatschappij die natuurlijk ook het maken van winst beoogt, net als elke andere. Nou zijn er massa mensen die geen notie hebben van aandelen, obligaties, achtergronden van de beurs enzovoort. Ze denken dat een aandeel kopen net zoiets is als spelen in de lotto. Ze vergeten dat wie in de lotto speelt van tevoren precies weet wat hij verliezen kan. En waarschijnlijk ook van die ze zal. En ze realiseren zich niet dat een zoveel duurder aandeel veel grotere risico's met zich meebrengt. De gebeurtenissen van 1929, van 1932 en, en ook die van 1974 geven daar een voorbeeld van. Een extreem voorbeeld, maar daardoor des te duidelijker. Niet ondoordacht handelen. Precies weten wat je doet. Dat wil het hoorspel volgens mijn mening zeggen. En mijn tweede vraag hangt nou zegt daarmee samen? Mm -hmm. Uiteraard. Want u vraagt eigenlijk, kunnen de gebeurtenissen van 1929 en 1932 zich nu herhalen? Ja, alles kan. Dat heeft de geschiedenis en zeker de economische ons wel geleerd. Maar sinds die Kruger-affaire zijn de wetten op verschillende punten gewijzigd. En het economische leven heeft zich bij die wetten aangepast. Een neergang van de beurzen hoeft geen wereldcatastrofe tot gevolg te hebben. Dat ondervonden wij nog kort geleden. Maar ja, alles kan in het leven. En op de beurs valt voor de leeg maar zelden pijl te trekken. Daarom, mijn heren en ook u mevrouw, als u de honoraria die het speler van het hoorspel u opbrengt wilt gaan investeren, nou doet u dat dan gerust. U steunt daarmee onze economie. Maar doet u het wel met grote waakzaamheid. En waag nooit meer dan u zonder zorgen kunt verliezen. U hebt geluisterd naar de financiële mallenmolen van Ivar Kruger, de lucifer een hoorspel in twee delen door Rob Geraerts, daar een toneelstuk van de Zweedse schrijvers Jan Berkwiest en Hans Bendrik. Tweede deel, ondergang van een bouwmeester. Technische realisatie, Gret de Beer. Assistentie, Max Westra. Regie, Rob Geraerts.